Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer aandacht komen voor rechtsextremistische jongeren. Volgens de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid... zijn er in Nederland een paar honderd jongeren van 12 tot 20 jaar... die snel online radicaliseren... Bij deze vorm van rechtsextremisme is een staat met witte mensen het doel. Gevaarlijk, zegt de NZTW. Een aanslag is voorstelbaar en daarbij is het onze aanpak die we hebben in Nederland... een aanpak die veel effect heeft gehad, maar vooral zich heeft geconcentreerd op het jihadistisch terrorisme... die moet u nu echt verbreden op de gelijke manier naar het rechtsterrorisme. De NZTV hoopt dat ouders goed in de gaten houden wat hun kinderen doen op internet. Want als ze bij de inlichtingendiensten in beeld komen, is het eigenlijk al te laat. Opnieuw minder treinen vandaag, vooral in het midden van het land. Tot drie uur vanmiddag rijden er tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Renen geen treinen. Het heeft te maken met het tekort aan verkeersleiders... ...waardoor daardoor reden er deze week sowieso al minder treinen. Daarnaast moet vandaag ook een groot stuk spoor gerepareerd worden. Een grote brand vannacht in Maasluis. Een huis brandde bijna helemaal af. En ongeveer twintig huizen in de buurt moesten ontruimd worden. De bewoners konden rond vijf uur vannacht weer terug naar huis... Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Feyenoord speelde gisteren niet, maar toch was het gisteravond druk rond de Kuip. Gisteren werd bekend dat er geen nieuw stadion komt. En dat wilden honderden supporters vieren. Nou, eindelijk. Het was natuurlijk door bijvoorbeeld stadion op Zuid al heel lang aangetoond... dat de plannen financieel niet haalbaar waren. En daar is de prijsstijging van de afgelopen tijd nog overheen gekomen. En dat was ook het begin van het jaar al bekend... En het verbaast ons eigenlijk dat het nog zo lang heeft geduurd voordat dit besluit genomen werd. Er wordt al jaren gepraat over een nieuw Feyenoordstadion. Maar doordat de bouw veel duurder uitvalt, heeft Feyenoord de stekker eruit getrokken. Het weer, vandaag af en toe een bui, verder ook wat zon en een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer staat bij Leiden twee kilometer file. De vertraging is een kwartier.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 Above the smoky roofs I watch the planes go by The children running home beneath the twilight sky I know it doesn't matter much how old I grow. I hate to see. Goedemorgen, luisteraars en jazzliefhebbers. liefhebbers We zijn er klaar voor, voor twee uur heerlijke jazz... op deze prachtige zender ZFM-samenstelling en presentatie. Deze keer Alco Beuving. Ja, we begonnen met een mooi nummertje van Amber Weekes. Een... Uh Zo'n rest, jazz-o'n hij uit California, heeft een cd gemaakt, Pure Imagination. En daar staat twee keer dat fraaie nummer op van When October Goes. En één keer in een bossa-uitvoering en één keer in een wat langzamer tempo. Dat, ja, dat zie je toch niet vaak. Ik ken daar niet, maar ik liep toevallig tegen dit cd'tje aan. En de eerste klanken, die waren toch betoverend voor me. Dus vandaar de mooie start met Amber Weakers. Uh, ja, wat mag je verwachten? Nou, prachtige jazzmuziek. De rode draad door deze uitzending is toch een beetje die Zuid-Amerikaanse klanken. Hebben toch een beetje behoefte aan. Nu, de kou toch wat be nu het wat kouder wordt en de zon wat minder. Dus dat is de rode draad deze keer. Maar natuurlijk ook jazz uit allerlei andere streken. Wat ik grappig vond was, iedereen kent natuurlijk de pianist Bill Evans. En het Kronos kwartet heeft ooit eens dus een cd'tje gemaakt met muziek van Bill Evans. Zeer de moeite waard. Maar een andere hele bekende pianist is Abdullah Ibrahim. En ja, niet iedereen kent deze uh, Afrikaanse pianist, maar is ook prachtig. Dus ja, verder heb ik wat uh, nieuw werk. Nieuwe cd's van Arturo, Oferro, Elin Edias, Metropolitan, Christine Mills, Mark Johnson, Marieke Koopman. Hey, bekende naam, v Klaassen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus een mix van oud en nieuw. En dan, ik had al gezegd, de rode draad is een beetje uh, uh, bossa. En ja, dan is er een cd uitgekomen van Arturo Fadiol. Uh, en dat is een, ja, ja, beste man is in Mexico geboren, opgegroeid in New York. Uh, die, uh, ja, die, dat is toch wel een hele bekende figuur aan het worden in de uh, jazz. Uh, componist en orkestleider, ook kleine ensembles. Mooie nummers gemaakt, heeft een nieuwe CD uitgebracht. En daarvan ga ik een stukje uh, draaien. En dat is Arturo Ovaril. Het CD heet Dreaming in Lions, CD 2021. En daarvan het nummer. I wish we was. Arturo uh, Mooie muziek van uh, deze componist En uh, de uh, Afro-Latin Jazz Ensemble. Dreaming in Lines heet de cd 2021. Een andere nieuwe cd is uh, een cd van Eileen Elias... Mirror, Mirror. Die heeft ooit een aantal jaar geleden... samen met Chico Correa een aantal piano-duetten opgenomen. En uh, zij is natuurlijk bekend als zangeres, maar zij kan ook aardig op de piano uit de voeten. En dat, die opnames zijn de hele tijd blijven liggen. En uh, laatst met Chico Valdez heeft ze, dat, heeft ze ook een aantal opnames gemaakt. Daar heeft ze een nieuwe cd van gemaakt. Dat is een leuke cd geworden. Het heet Mirror, Mirror. Uh, en uh, daarvan het nummer Blue Bossa. Eileen, uh, Eileen Dus ik die zo gauw vinden kan. Ja, hier heb ik hem. Uh, piano duetten zijn uh, Chick Corea en uh, Chico Valdez. Uh, prachtige cd, mooie piano uh, duetten. En daar zit natuurlijk klassiek in, daar zit uh, jazz in, daar zit swing in. Eigenlijk een bijzondere cd geworden uit 2021. En dan kom ik terecht bij een uh, Ameri nee, ja, Amerikaanse zangeres, geboren in Spanje, Carmen Cuesta... En uh, ja, ik zei het al weet je, de, de Zuid-Amerikaanse klanken hebben een beetje de overhand. Maar dat verandert wel een beetje in de loop van het programma. Carmen Cuesta, You Still Don't Know Me, van een gelijknamige cd. geschuurd met Chuck Loop. En uh, uh, Chuck Loop was een uh, bekende uh, uh, synthesizer, fluit- uh, en gitaarspeler. En uh, een paar jaar geleden overleden. En die Chuck Loop die speelde volgens mij in de band van Zed uh, uh, Baker, onder andere. Was dus heel veel van huis af. En, die, uh, en als je dat leest van die Carmen Quest, hij heeft wel een eenzame tijd meegemaakt. Maar toch is er een kind geboren. En dat is een, een zangeres die heet Lisa Loop. Net als in de Nederlandse cabaretieren Lisa Loop. Vandaar. Uh, een heel ander geluid komt van Nicolas Peyton, een trompetist. En uh, ja, die heeft een uh, prachtige CD gemaakt, al een tijd geleden hoort. Dit is een. Uh, de, de, from this moment heet die CD. En dit nummer, To the Essential One: Nicolas Peyton. Even kijken, staat hij in de. Gabrielle Anders. En dat is een uh, ja, zuid amerikaanse uh, jazz -zangeres. En uh, veel in New York geweest daar. En heeft ze ook een trio. Los Jukes. En dit komt van haar cd'tje. Mooie uh, in een mellow toon. Uh, prachtige cd. Haar vader is overigens George Anders. Saxofonist in de band van Merce Ellington. En uh, uh, ook leider zelf van uh, Big Bands. Dit was Gabrielle Anders. Dan kom ik terecht bij een Duitse meneer. En die meneer die, uh, ja, die, uh, die is eigenlijk niet, uh, die is niet, niet alleen een entertainer... maar heeft een soul is solist, is ook bandleider. Er nou, zijn veel filmpjes van hem op YouTube. Heeft ooit een, een optreden verzorgd samen met uh, uh, Til Brunner... een bekende trompetist, ook een Duitser. En dat, uh, dat, die cd heet Only for Lonely. En uh, het nummer uh, uh, Follow You, Follow Me. Jeff Cascaro en Til Brunner. Dus even kijken waar ik er staan. Hier. Ja. Stay with me My love, I hope you You'll always be Right here by My side If ever I needed you Oh, my love In your arms I feel so safe And so secure Every day It's such a perfect day to spend along with you i and you The night is long, but you are here oh, All my fears are drifting by me so slowly now Why? Mm-hmm. <laughs> We Dat applaus hij zelf verdient natuurlijk. Dit zijn opnames van een concert uh, Only for Lonely, en dat is opgenomen in quasi modo Berlijn 15 mei 2009. Jeff. Cascaro uh, Zang en Tilbrunner Trompet. Nou, verder zijn er natuurlijk een aantal mensen die met name namen waar we niet veel zeggen. Uh, die Cascaro is uh, geboren in Bochum en uh, op 18-jarige leeftijd de winnaar van Jugendjest En uh, was achtergrondzanger gastsolist bij Big Bands. Nou, hij kan er wel wat van. Spreek deze muziek aan, ja, is het zeker de moeite om op YouTube te kijken. Want er staan heel wat filmpjes van Jeff Cascaro op. Uh, ja, het is natuurlijk de coronatijd en bands uh, zitten een beetje stil. En het Metropoolorkest had toen het idee om in de studio wat uh, uh, studiosessies op te nemen. Met bekende solisten. En uh, ja, de, daar heb ik er eentje van uitgezocht. Moet ik even daar naartoe waar dat staat. En dat is, ik heb even zitten dubben tussen uh, twee nummers... Commissar de Novo, dat zou natuurlijk wel aansluiten bij het thema. Maar er zijn ook net een aantal trompetisten aan de beurt geweest. Ik heb gekozen voor A Man With a Plan. En dat is het Paul Orkest Studio Sessies. En dat is uh, solistisch ben Benjamin Herman. Het uh, tempo gaat niet zo omhoog. Hè? We zijn rustig begonnen op de zondag natuurlijk. Maar we iets meer tempo. A Man With a Plan. Klanken van het Beter oquest uh, En al deze muziek uh, staat uh, op YouTube volgens mij. En is ook te vinden. Uh, soms op MPO Extra worden de concerten weer uitgezonden. moet je maar even in de gids kijken. Want ik weet niet precies wanneer dat is. Maar er zijn een aantal opnames gemaakt. Eentje met jazz. Eentje met Sal. Eentje met... Nou, kortom... Twee met jazz volgens mij. En het, ja, het is zeer de moeite waard. en Dit was uh, A Man With A Plan. With a plan. En het, uh, de solist was natuurlijk Benjamin Herman. Maar op gitaar dacht ik Peter Thiers te horen. Uh, mooie muziek. Zeer de moeite waard. En dan kom ik bij een zangeres. Christina Mills. Een uh, jazz uit Houston, Texas. Looking Back, Moving Forward. Is de CD die ze onlangs uitgebracht heeft. En daarvan Blue Isn't Blue Anymore. Wake up in the morning, can't get out of bed Every blinks a bolt of lightning right to my head You're allemaal van de prachtige cd looking back moving forwards van christine mills op de bas was eddie gomez door uh, ja over bas gesproken ray brown is natuurlijk een hele bekende bassist en die heeft uit een lp cd opgenomen some of my best friends en wat ik laat horen is een samen met uh, uh, nancy king but beautiful ray brown trio Als ik hem zo gauw kan vinden, ik zit even te kijken, want ik dacht dat ik hem ergens had. Nou, dan moet ik toch iets anders gaan draaien. En dan kies ik toch voor uh, uh, Jutta, Jutta Hip, de Duitse jazzzangeres samen met uh, Zoot Sims. Dat is uh, Jutta Hip op piano en uh, Zoot Sims op de tenoorzaakspoon natuurlijk. En uh, ja, Dat is een prachtig cd geworden. Die Jutta Hip had er niet zo'n heel gelukkig leven volgens mij. Als ik dat me kan herinneren, dat ik ooit eens beschreven heb uit uh, haar uh, memoires geloof ik. Volgens mij heeft ze nog een soort relatie gehad met Lenny Brunner, als ik me niet vergis zelf. Nou ja, net, dus dat was ook een tamelijk wilde jongen. Uh, Jutta Hip en uh, Zoot Sims op de sax. Uh, het laatste nummer van het uh, Eerste Uur... wat ik ga, ga draaien... dat is een uh, nummertje van het Kronos-kwartet. Uh, en dat is een uh, bekende... Uh, cd. En, en namelijk... Een, een, uh, al het werk van... nou niet al, maar veel van Bill Evans. En als je Bill Evans zegt... dan heb je het natuurlijk altijd over Walt... voor Debbie. En... Tot het, de klok van 11 uh, uur, waltz voor Debbie, Kronos Kwartet. En dat is ja aparte klanken, mooie muziek, rustige muziek om af te sluiten. Ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent... want uh, we gaan gewoon door met het draaien van fijne jazzmuziek. Tijd voor een kopje koffie, misschien een koekje... misschien nog iets anders lekkers. En dan, uh, uh, dan horen we elkaar weer na de klok van 11 en het nieuws. Uh, waltz voor Debbie, Kronos Kwartet.